Het is vier uur, Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. De regering van Honduras heeft de controle over de gevangenissen in het land verloren. Volgens een onderzoekscommissie heeft de overheid het nog maar nauwelijks voor het zeggen... in de 24 overvolle gevangenissen, meldt persbureau AP. De gevangenen zouden zelf de leiding hebben. Volgens de commissie is het zo slecht gesteld met de beveiliging... dat de gevangenen meteen kunnen ontsnappen... Maar dat doen ze niet omdat ze volgens een voormalige gevangenisdirecteur het evenwicht niet willen verstoren. Sommige gedetineerden werpen zich op als coördinatoren. Ze handhaven de orde in de cellen, maar doen dat met harde hand. Een van de grootste zuivelbedrijven ter wereld heeft een waarschuwing uitgegeven dat in ingrediënten een bacterie is gevonden die botulisme kan veroorzaken.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 De vier grote steden moeten de komende jaren proberen de acceptatie van homoseksualiteit in de Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse gemeenschap te vergroten. Minister Bussemaker maakt daar 800.000 euro voor vrij. Minder dan een derde van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders zou het homohuwelijk goedkeuren en driekwart zou het een probleem vinden als hun kind homoseksueel zou zijn. Bussemaker vaart vandaag mee in de Canal Parade van de Cape Ride in Amsterdam. Het weer, overdag eerst grijs met in het hoogste mogelijk wat regen. Smiddags droog en geregeld zon en het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1 WPRO Wordt Met Nora Romanesco Goedemorgen en welkom terug bij Woord. Mocht u van tevoren willen weten wat we hier in de nacht gaan doen... dan kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief. Dat kan via de openbare Facebookpagina facebook.com slash woord.nl. U klikt op nieuwsbrief, vult het mailadres in... waarop u de samenstelling wilt ontvangen. En vervolgens moet u dan wel even uw lidmaatschap activeren... in het toegestuurde bericht. U krijgt dan iedere week op vrijdagmiddag de samenstelling toegestuurd. We zijn er nog, tot 7 uur in de ochtend. En we zijn alles behalve alleen. Straks tegen 6 uur komen hier de vijf wielrenners aan... die op dit moment onderweg zijn. En dat is Team 10 van Tour for Life. Een sponsorfietstocht waarvan de volledige opbrengst... naar artsen zonder grenzen gaat. Team 10 is gisteren begonnen. Bij het eindpunt van die tocht straks in september. Eh, begin september moet ik zeggen. En dat is de Kouwberg. En we verwachten dat ze hier dus tegen zes uur voor een goed gesprek aan zullen komen. Tussen zes en zeven is overigens ook aanwezig hier... de marketing- en communicatiedame van Tour for Life. Dat is Nienke Winia. Wat heeft Team 10 gisteren en vannacht alweer aan sponsoring opgehaald? Dat was wel heel grappig. Van het Tolhuis in Bunnik kregen ze het bericht dat ze de opbrengst van alle koffie... die ze tot twaalf uur zouden uitschenken... doneren aan artsen zonder grenzen... En als ze dan vannacht langs Bunnik fietsen... dan kunnen ze dat sponsorbriefje ophalen. Nou, Tolhuis bedankt, zeggen ze dus ook uh, op Facebook. Uh, dan hebben ze uh, op, het, uh, op de Kouwberg zelf, bij het casino... hebben ze allerlei uh, versnaperingen gekregen... Een pasta-maaltijd onder meer. En uh, bij Termen 2000 liggen enkele mooie waardebonnen klaar. En die gaan ze veilen. Dus de opbrengst daarvan weer gaat ook naar Artsen zonder grens. En datzelfde geldt voor een weekend in Landal Kasteeldomein. Tussen 6 en 9 september. Dat is voor zes personen. En de opbrengst van die tegoedbon, die wordt dus ook weer geveild. En over die veiling zullen de renners later uh, in deze nacht zelf een en ander vertellen. We gaan zo meteen de jongens maar weer eens even bellen en kijken hoe dat ervoor staat. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. I say white, say I say bite, I say, say, say shark, I say him and George was never my scene, and I don't like Star Wars. Say Rose. I say Roy, I say God, give me a, a choice. choice. I, say Lord. I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein, or Superman. All I want No! <laughs> Way in Picycle Race van Queen, u natuurlijk allemaal bekend. Dit is Radio 1. U luistert naar Woord van de VPRO. En we gaan proberen contact op te nemen met Team 10... onderweg vanaf de Kouwberg naar Hilversum. Vijf fietsers van dat team zijn dus onderweg. Het is een soort warming-up voor de Tour for Life. En uh, tevens een sponsortochtje, want ze hebben onderweg al een hele hoop opgehaald. Ik attendeer u trouwens ook nog heel eventjes op de prijsvraag... want u kunt zelf ook nog iets winnen in plaats van alleen maar iets weggeven. Dat is wel zo eerlijk natuurlijk. En die prijsvraag die staat in ieder geval ook op onze Facebookpagina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 u kunt uw antwoord sturen naar woord.vpro.nl. Zet even in het onderwerp dat u meedoet aan de prijsvraag. Of stuur het op naar postbus 11 1200 JC in Hilversum. Wel nu, we hebben volgens mij contact met de heer. Ik ben heel benieuwd waar ze zijn. Ik denk dat ik Martin Kemperman aan de telefoon ga krijgen. Een geboren Achterhoeker, maar woonachtig in Doren. Edoch, hey je bent en blijft een Achterhoeker. 62 jaar en hij is eigenlijk meer een hardloper op blote voeten... Dan een fietser. En dat bewijst een foto van eerder gisteren... aan het eind van de middag of begin van de avond. Want er gebeurde iets, Martin. Ja, ouwe Noord. Ik oh. Viel. ja. Wat ging er mis? Ja, er stond een hele mooie brede ijskoopkaart over de hele weg. En er was nog net een stoepje waar we op konden. Maar ik, ik reageerde net iets te laat om goed te sturen. En daar lag ik. Maar vroeger was ik keeper, dus ik heb geleerd om heel goed te vallen. En, uh, ik heb verder alleen wat schaafwondjes en die heb je waarschijnlijk op de foto gezien. Ik wou zeggen, ik zie een, een soort pittige, bloederige schaafvlek op de rechter elleboog... en je lacht er nog wel bij. Ja, ik, ik, ik, ik lach nog steeds trouwens hoor. Ik uh, geniet volop van uh, het onderweg zijn. Heel goed. Wat zijn eigenlijk uh, de gevaren, Martin, van zo in het donker met vijf renners op pad zijn... Uh, de gevaren zijn dat je een aantal dingen te laat ziet. Hoppels in de weg, uh, betonnen randen. Uh, dat je de, maar dat is niet zozeer een gevaar, maar we zijn een paar keer, zagen we net een afslag te laat. Dus uh, dan moesten we weer terug. Uh, ja, maar we zijn inmiddels heel goed op elkaar ingespeeld. Uh, we geven elkaar op de juiste momenten de scène dat er wat uh, gevaar dreigt. En, uh, en dat helpt uh, uitermate goed. Dat was sowieso een van mijn vragen. Je zegt nu zelf van soms zie je een afslag te laat. Maar op welke manier navigeren jullie eigenlijk nu onderweg? Want het is donker inderdaad en allemaal kleine bordjes. En ho hoe doe je dat? Hoe plan je die route en hoe navigeer je onderweg? Nou, Onze wegkapitein uh, Kleist die heeft het heel goed voorbereid. Die heeft een... Uh, ik, ik, ik, ik weet niet hoe dat apparaatje heet, maar dat dus heeft hij voor op de fiets zitten... En uh, via Google Maps heeft hij uh, uh, precies gepland hoe we gaan rijden. En hij roept rechts, links, weg door. En wij volgen Kluis Braaf. Maar wat betekent dan dat Kleis gedurende de hele nacht ook de leider is? Want ik begreep van uh, Rick dat jullie af en toe een beetje ook afwisselen... Hè? met wie voorop fietst en wie achteraan gaat. Ja, nee, nee, nee. Rijdt, rijdt niet steeds uh, voorop. Uh, maar hij houdt het wel goed in de gaten uh, of de voorste man uh, goed rijdt. En waar zijn jullie op dit moment? Want we hadden eerder contact uh, dat jullie uh, in Den Bos nog aan de kroketten zaten. Vervolgens zijn jullie uh, pittig een uurtje verder gefietst... en vorige uur hadden we geen contact met jullie. Waar zijn jullie nu? Ja, we zijn nu uh, uh, aan de lingen bij Leerdam. We zijn net uh, Leerdam doorgereden. En we gaan nu richting Vianen. Uh, ja... Ik kan niet precies uh, zeggen wat ik hier zie, want het is nog donker. Er is ja. een heel mooi klein maandje. Oh. Die vertelt dat het... Uh niet lang meer zal duren voordat het suikerfeest begint. Want het is nog maar een heel dunnetje. Juist, ja. Ik kan hier ook heel erg in de verte zien inderdaad... door een raam waar ik nauwelijks zicht op heb... dat het inderdaad nog donker is. Um, daarover gesproken. Wij hebben het ook wel eens gehad over het feit... dat jij wellicht op blote voeten hollend naar Hilversum zou komen. Dat ja. moet je toch eens even uitleggen. Zeg, op je blote voeten in Nederland rond gaan hollen. Dat bedenkt toch geen enkele idioot? Nee, idioten bedenken dat niet, maar slimme mensen bedenken dat wel. En daar ben jij er dan één uh, van, zo blijkt daar dan maar? Ja, ben ik er natuurlijk één ja. van. Ja, nee, het is heerlijk om op blote voeten te lopen. Maar, uh, maar dat, dat is toch vrijwel nergens mogelijk in okay. Nederland? Er ligt er zoveel troep ja. en zo. Ja, dan denk je aan de steden. En, en daar ligt inderdaad veel, uh, veel chemische troep. Dat is het meest gevaarlijk eigenlijk. Mm -hmm. uh, maar... Uh, als ik uh, naar Hilversum zou lopen vanuit ons huis, dan zou ik uh, toch ook in het donker de bospaden nemen met een lampje op mijn hoofd. En uh, dan zie ik genoeg om. Uh om helemaal, uh, met, uh, niet met schone, maar wel met hele voeten in de studio aan te komen. Ja, weet je, ik ga dus jou. trouwens de eerste druppels te voelen. Maar. Oh jee, oh jee. Ja, elke verfrissing. Oh, oké, okay, want ik heb eigenlijk ja, ja. gehoopt en gedacht dat jullie wel voor de buien uit zouden fietsen. Ik ga wel aan jou vragen, Martin, om straks wanneer jullie aankomen hier in de studio. Uh, je schoenen uit te trekken. Want ik wil eens even naar dat eeltgehalte kijken aan de onderkant. Tenminste, ik neem aan ja, dat je tijdens het fietsen wel schoenen aan hebt, hè? Ja, maar ik heb nergens last van behalve van mijn tenen. Oh. Die, uh, die, die, die nemen het niet dat ze zo lang uh, in de schoenen moeten vastzitten. <laughs> dat zijn ze niet meer gewend. dat zijn ze, nee, niet, meer dat gewend. Zijn ze niet gewend. Nee. Oké. Okay. Nou, ik ga het ook tegen jou zeggen. Toi, toi, toi nog. De laatste loodjes. Het is inmiddels kwart over vier. Dus jullie hebben nog heel even voor de boeg. Als je op dit moment bij Viane bent. en uh, Doe voorzichtig. Denk aan ons en wij denken aan jullie. Ja. Ik denk ook aan, aan jou en veel succes met het programma en uh, een hartelijke groet voor uh, alle luisteraars. Oké. Okay. Dank je wel, Martin Kemperman. Voormalig onderwijsadviseur voor identiteit en levensbeschouwing... en daar kun je maar beter heel wat vanaf weten. Want volgens mij kom je jezelf best wel aardig tegen... op zo'n eh, fietstochtje van 1262 kilometer vanuit Italië naar Nederland. Maar Martin geeft aan dat team, -team een heel divers team... Uh, en dat houdt van grenzen verleggen. Tenminste, dat heeft hij mij laten weten. Dat hij zo zijn eigen team ziet. Een divers team. Dat houdt van grenzen verleggen. Dit is Radio 1. U luistert bij de VPRO naar Woord. En vragen en opmerkingen die kunt u mede naar woord. En informatie over Team 10 vindt u dus op onze site. Uh, nou ja, een Facebookpagina moet ik dus eigenlijk zeggen. De openbare pagina. Facebook.com slash woord.nl Alles wat we doen, dat kunt u daar volgen. En daar vindt u trouwens ook de link om dit stoere team te sponsoren. Ze zijn nog steeds onderweg. En uh, ja, je kunt bijvoorbeeld ook met de trein gaan. En uh, voor woord hebben we deze nacht speciaal bijzonder radiomateriaal gezocht... dat met onderweg zijn te maken heeft. Uit 1977 vonden we van De Vara een hoorspelserietje, zo moet ik het noemen, getiteld Vier Episoden op het Station. Het wordt eigenlijk omschreven als een luisterspel in vier scènes. Vier episoden op het station. Geschreven door Dick Walda. Regie, Ad Leupler. Eerste episode. Enkeltje of retourtje. Time it was, and what a time it was, it was. A time of innocence. A time of confidence Lang ago it must be I have a photograph Preserve your memories They're all that's left you Hallo Ben jij Vincent? Helemaal Dag Dag, Dag. Oh, Ga zitten, er is nog een stoel bij Ja, dank je ik, ik haalde net op het nippertje de trein. En toen moest ik nog het hele stuk gaan staan ook. Ja, ik dacht uh, stationsrestauratie, dat is wel de beste plaats. Ja. ja. Ik bedoel, we hadden ergens ook in de stad kunnen afspreken natuurlijk. Maar ach, zo'n eerste keer. Nee, dat is, uh, dit is wel zo makkelijk. Uh, wil je wat drinken? Ik ben aan de pils. Nee, ik hoef helemaal niks. Ik, vlak voordat ik wegging heb ik nog, uh, nog even thee gedronken bij mijn moeder. Mm -hmm. Ik, uh, ik kom praktisch nooit in Haarlem, Nooit, terwijl het toch zo vlakbij is. <laughs> en, uh, je woont er anders zalig, hoor. we hebben een uh, groot huis, heel groot huis. Nou, eigenlijk te groot voor mijn moeder en voor mij. Ja, dat schreef je. Zeg, je ziet er heel anders uit dan op de foto. Ja? Ja, jongen zou ik zeggen. Vie dat? Ik heb hem anders bij een, uh, bij een hele goede fotograaf laten maken. Speciaal nog wel. Wat is speciaal ik. voor mij? <laughs> ja. <laughs> Ja, tuurlijk. Oh. Zeg, is het uh, voor jou de eerste keer dat je... Dat ik contact zoek via een advertentie? Ja. nou Ik zal het je eerlijk zeggen, het is de tweede keer. De eerste keer was er iemand uit Brabant. Ja, nou, daar kon ik niet aan beginnen, hoor. Dat is me veel te ver. Brabant, stel je voor. Nou, en ik moet toch ook aan mijn moeder denken? Je schreef dat je op kantoor zit? Ja, PTT. BTT? De jongens van de post. Een hele leuke ploeg, hoor, waar ik mee werk. Ze mm. is hier altijd druk, hè? Ja. Nee, ik zit hier wel eens meer, hè, als ik uh, mijn overstap niet haal naar mijn zuster. Zeg, weet je, dat ze hier ja, ja, ook... Uh... Wie, wie weet dat nou niet? Ik werd net beneden nog aangesproken. Oh, ja, mijn lijf geen polonaise, hoor. Ja ruikt lekker. Gewoon aftershave, hoor, niks bijzonders. Mij spreekt ze anders nooit aan. Misschien omdat je er uh, te gewoon uitziet. Vind je dat ik er gewoon uitzie? Ah, wel leuk natuurlijk. Maar iedereen heeft tegenwoordig zo'n leren jasje oh. maar, uh, wat doe je nou, die etalages, als ik zo vrij mag zijn? Ik zit overal, in de hele stad. Ze hebben me ook wel eens gevraagd in Den Haag, Hilversum enzovoort. Maar daar begint Vincent niet aan. Maar... Ik vind het vreselijk, dat reizen. Ik maak me altijd zo nerveus. Ah, ja. Ik zeg, kijk daar eens. Een leuke Suriname, hè. Ja? Zoals dat loopt. Alle wilde dieren hebben zin in zich. Ja. Kom jij wel eens in de blauwe vogel? Dat heb ik je toch geschreven? Ik ben geen baardtype. Hij nee, zul je niet zien in die ordinaire tent. Ik rijd paard. Jij toch op? Nou ja, dat wil zeggen... Dat je, dat je schreef ik... dat je zo van paarden hield? Nou ja, ik dacht, misschien is het wel aardig. Ik bedoel, als het uh, tussen ons klikt, uh, dat, ik, dat ik dan misschien ga paarden. Nou. Dus je hebt nog niet gereden? Nee, maar ik was wel van plan om gauw les te nemen. M mijn rijbroek en mijn laarzen heb ik al. Je bent toch niet zo'n enge uniformdrager, hè? Ik kom ze elke week wel een paar keer tegen. Hm? Ja, in de advertenties natuurlijk. Ja, nee. <laughs> lees jij ze elke week? Mm, nou, nee, nee, dat niet. Wel vaak als het me zo uitkomt. Ik lees ze wel elke week. Maar ik ja, kom niet tot schrijven. Soms dan knip ik er eentje uit en die leg ik dan op mijn bureau. En dan fantaseer ik hoe die eruit ziet. Ja, dat je dat zomaar zegt. Dat fantaseren. Nou, jouw advertentie, nou, Die sprak me zo aan. En ik dacht meteen, Dolf. Dacht ik, dat, uh, dat is iets voor jou. Ik heb de tekst uit mijn hoofd geleerd. Hoor haar. Een mannelijk ingestelde homofiel, 43. Ik ben 45. 45. Nou ja, goed. Sportief, maar niet overdreven. Artistiek, zonder flauwekul, zoekt zijn tegenpool. Liefst een kleine, vrouwelijk ingestelde jongen... die evenals ik hoge eisen stelt aan vriendschap en trouw. Geen vlinder of, of een bar-type, houdt van paardrijden, snelle mode, heeft artistiek beroep. <laughs> Zie je, ik heb het helemaal in mijn hoofd geleerd. Wat is er met je ogen? Ze zijn helemaal rood. Kun je dat zien? Ja? Uh, nou, dat komt, ik heb even mijn bril afgezet, hè? Nou, en als ik mijn bril een tijdje af heb, dan... Vraag je een bril? Ja, meestal wel. Ook binnen? Als jij er bijvoorbeeld bezwaardig hebt, dan, dan wil ik heus wel proberen... Om... Je zou het om te beginnen met contactlenzen kunnen proberen. Ja. Ik bedoel, de hele dag met zo'n fok op je neus. Nou, ja. nee, dat zou kunnen, Vincent. Mooie naam, hoor, Vincent. Dat, nou, dat klinkt zo... Uh... Hoe zou ik het zeggen? Nou, dat Nee, nee. Vincent klinkt, klinkt feestelijk. Vincent. Vin... Vins... Vince. Dat, dat komt, komt door die klanken, denk ik. Zeg, Zet hem nou maar op, die bril. Nee, laat hem maar. Dus, eh... Uh, je werkt bij de PTT. Uh, heb je iets tegen de PTT? Nee, nee hoor. Die jongens vind ik wel leuk. Die bestellers van telegrammetjes scheuren altijd zo door de stad. Dan hebben ze zo'n speciaal jasje aan met een rode centuur. Nou, dat weet ik niet zo, want ik zit altijd binnen. Het is geinig, hè, dat we elkaar nou zo ontmoeten. Na, na die brieven. Ja. De brieven zijn toch anders? Ja, ja, brieven zijn anders. Dat je dat schreef, van die paarden, dat begrijp ik niet. Ik dacht, dat vindt Vincent vast niet erg. Als ik het hem uitleg... Het maakt natuurlijk wel een beetje verschil of je een ruiter bent of dat je alleen maar plaatjes kijkt, nietwaar? Moet, moet je ook een dropje? Nee, nee, nee, ik ben niet zo op drop. Het is gereedschapsdrop. Hm, wat zeg je nou? Ja, hier. Hier heb ik bijvoorbeeld een hamer, kijk eens. En uh, hier is een zaag. Allerlei gereedschappen, leuk hè? Was in de reclame. Hm. Ik doe altijd de boodschap, moeder is het slechte been. Oh, ja, ja, begrijp het. Dat is toch wel gezellig zo, hè? Zeg, wat, wat gaan we nou doen? Uh, hoe zou ik het zeggen? Heb jij, uh, heb jij ervaring op dit gebied? Nou, ik bedoel, uh, hoe moet je dit nou uh, zo'n beetje aardig opbouwen? Ik had een hele fijne vriend. is van jouw leeftijd. Ik kon een pracht van een baan krijgen in Amerika. Ik heb hem een half jaar tegen kunnen houden. Toen kerel we ruzie om futiliteit. Toen is hij weggegaan. Zo, boem van de hele dag op de andere. Tje. Hij schrijft nog wel eens... Ruud. Heet hij je vriend Ruud? Ja. Hij zit voor twee jaar in Amerika. Als het hem bevalt, blijft hij daar. Huh? Terwijl hij alles had wat zijn hartje begeerde. Ik had een pracht van een speedboot voor hem gekost. Speedboat. Heeft Hij drie keer mee gevaren. Toen vond hij hem te hard gaan. Ik heb een complete hi-fi geluidsinstallatie voor Ruutje gekocht. Ging die mee gooien. Ik kreeg een luidspreker naar mijn hoofd. Dat hm. is je dank. Dus, uh, dus het ging niet meer zo goed? Dat zou je wel kunnen zeggen, ja. bent gewend Ik zei op een gegeven moment, daar is het gat van de deur, daar. Ja. En toen is hij weggegaan. Ja. De volgende dag was hij met hangende pootjes weer terug. En omdat ik zo goed van vertrouwen ben, dacht ik... Oké, okay, misschien heb ik ook wel een paar steekjes laten vallen. Ook die we beginnen opnieuw. Binnen een week hadden we weer de grootst mogelijke bonje. Ik had een grote haast voor hem meegebracht. Die gooide hij zo uit het raam op straat, viel er honderd stukjes. Een haas? Ja, een paashaas van chocola. Dat is een hele grote met een paars lint om zijn hals. Oh, leuk. Dat doe ik elk jaar gewoon vanwege de gein. Ik vond Ruudje leuk. Ja. En nou, opeens... Ach, het kwam allemaal door die baan in Amerika. Daar werd ik nerveus van. Daar kom ik niet tegenop. Ja. Dat begrijp ik. Maar goed. Nu, uh, Zouden wij misschien... Hm, kijk. Hier. Hier staat hij, Naast me. Die. Oh, ja. Leuk type. En om te zien bedoel ik... Schat van een jongen was het. Eerlijk waar. Ja. We hebben het heel goed gehad samen. Wat had jij gedacht? Zullen we eerst samen de stad ingaan? En, en, en... Uh, uh, het wordt een beetje moeilijk hoor. Ik, uh, ik bedoel... Ik uh, zou we eerst niet nog eens met elkaar bellen. Hm? Ik bedoel... Uh, uh, voordat we meteen samen... Uh, Sorry, ik druk me een beetje ongelukkig uit steeds met dat ik, ik, ik bedoel, ik bedoel. Dus de volgende keer bijvoorbeeld? Ja, ja, eerst, eerst met je bedden aan elkaar, hè? Niet te veel ineens. En dan, dan trek je de volgende keer iets anders aan. Oh. Zeg, heb je een enkeltje over een retourtje? Nou, ik heb een retourtje genomen. Ik dacht, voor alle zekerheid zal ik maar een retourtje nemen. Nou, goed, dan stap ik maar op. Ik ga even afrekenen. Zet, ik, ik bel je nog, hè? Ja. Ja, je belt maar. Je belt me, hoor. Vincent? Dag Dolf. Het beste hoor. Ik, ik bel je nog wel, denk ik. Tweede episode. Onderweg naar Amersfoort. Ja. Vrij. Ja. Stoelen uh, vrij. Ja hoor, ja. Alles is hier vrij. Dank u wel, uh, vrouw. Ik zit te gaan. Druk. Druk. Op stations is het altijd druk. Daar zijn ze beroemd om. Ik, ik zeg voor Als Hollandse man zit een gaan, ze zeggen altijd... Lekker zitten. Lekker. Zeg dat die Hollandse mensen lekker zitten, lekker liggen, lekker eten... ...alles lekker. Lekker, lekker, lekker. Ja. Kameraad is straks komen uit Utrecht. En mijn komt komen uit Alkmaar. En wij praten. Werkt hier? Werk? Ja. Ja. Ik begrijp, ja, ik werk bij NDSM. Ja. Eerst corvée, fietsen werken. Heel dag, heel dag. Ik naar basis zeggen, niks corvée, niks corvée, baas, wel corvée. Ik zeg, ik moet leren, lassen. Lassen? Ja, lassen. Ik uh, alles vastmaken met de vuren, Sp spuiten. Ja, lassen. Met, met vuur vuren alles vastmaken. Ja, baas zegt nee. Ik alles schoonmaken. Lopen met de kruidwagen over, overwerf, schouwen, boten, Al, alles schoonmaken. Hele vieze werk, vieze werken. Zeker niet fijn, hè? Niks fijn, nee, niks fijn. Nee, ik, ik word kwaad. Ik, tegen andere baas zeggen niks, corvée. Baas zeggen grote smoel. Ik, ik zeg niet niks zo grote smoel, maar afspreken is afspreken Waar komt u vandaan? Uit de Griekenland? Nee. Turkije. Ankara. Ik woon daar met papa, mama, twee zusters. Maar niet te werk. Ik nog Holland komen. Eerst in Duitsland werk. Ik moest de werk moest een straatjes maken. Meisjes niet met Turkije dansen. Ik moet natuurlijk niet doen. Ik mag dansen. Ja, volksdansen. Ja, wat is volksdansen? Ja, hoe zal ik het uitleggen? Je hebt Griekse volksdansen... Russische volksdansen... Nederlandse volksdansen. Ja, maar ik dacht niet... Turkse volksdansen. Tenminste, ik heb er nooit van gehoord. Dat zijn dansen van het volk. Ik bedoel, gewoon dansen die uit het volk komen. Improviseren en tradities, zal ik maar zeggen. Begrijpt u? Ja, ik, ik niet begrijp, nee. nee. Gewone dansen, ja. Oké, okay, ja, maar niet, niet, niet volksdansen. Sorba, de Griek. Ik, ik straks ervaren, kameraden... Ik kan heel goede Hollands spreken. Ik niet, niks, niks. Ik twee jaar in, in Holland. Ik kan weinig spreken met Hollandse mensen. Ik, ik woon in een kleine pensioen met Spanjaarden. Ik alleen, Turk. Fijn, uh, goede pensioen, ja. Maar, maar eten, zelf maken... Een Turki restaurant is niets goed. Duur of te duur. niks goed voor ons. Ik, ik terug... Ik wil naar Turki. Vaak denken huis. Heimwee. Wat is uh, heimwee? Verlangen ja, naar papa en mama. Ja, ik denk veel aan huis. Schrijven naar huis. Ik krijg niet zoveel brief. Papa en mama niet te schrijven. Mijn zusters werken veel, ook niet te schrijven. Ik wacht en praten met mijn kameraden over Ankara, over thuis. Ik die kranten lees, ik heb, ben gelezen over, over Cyprus. Nee, van mij, soldaat op Cyprus. Alles goed, alles goed, alles goed. Hier, niks zo goed voor mij, niks goed. Voor mij is het beter thuis. Maar, daar geen werk. Ik werk hard op zondag. Altijd werken, altijd werken. En ben je verder wel tevreden? Ja, tevreden. Ja, heb je het wel naar je zin hier? Ja, we kleine platenspeler, dat daar... plaatjes, willen zagen. En de, de, de, de vrienden van Spanje willen niet horen... ...maar toch niet goed. John zeg zegt maar geen muziek uit Turkije, rotmuziek. Ik zeg jij rotmuziek, jij Oog Hollandse mensen met dingedong liedje. Dingedong roodmuziek. Jawel, maar wij hebben het gewonnen. Ons liedje Dingedong. Dat was goede muziek. Maar het was heel leuk, ik heb zelf gekeken. Wij hadden de eerste prijs. Maar ik zeg, rotmuziek, Niks mooi, niks mooi. Wij, Turkije, hebben geen punt gewonnen in festivalen. Geen punt, dat mooi lied van ons. Ik kijk in het café. Mijn Hollandse mensen lachen om mij. Ze willen graag lachen om Turki. Heel vlug praten. En dan lachen. Met de vinger wijzen naar mij. Maar ik Turki. Ik niet vechten. Niks vechten, niks vechten. Hou je daar niet van? Niks vechten, niks vechten. Mooie snor heb je. Het is mooi zwart. Ja. Mooi. Ja. ja. Bij... Uh... Allemaal mooie grote snor hebben in familie. Papa, ook papa Je bedoelt zeker grootvader. Grootvader, ook snor. Vader, snor, ik, snor. Ah, mooi hoor. Ja. Sigaretje, uh, uh, jij. Nee, u. Uh, niks begrijpen. Uh, ik, sigaretje. Nee, je moet u zeggen, niet jij. Want je kent me toch niet? Ik vraag jij sigaretje. Uh, uh, roken. Ja, dat begrijp ik wel, dat van het sigaretje. Maar als je iemand nog niet goed kent, moet je u tegen hem zeggen. Ja, tuurlijk, ja. Ja, ik, ik zeg u, sigaretje. Precies. Nee, dankjewel. ik rook niet. Maar, ehm uh, Maar... U zegt toch ook, jij. Ach, Holland spreekt zo moeilijk. In winkels ook niet praten. Niemand praten. Ik praat toch met je? Ik moet naar Amersfoort. Ja, mooi. Mooie praten. Gezellig praten. Gezellig. Ja, dat is gezellig. Als je met elkaar praat. Ik, ik straks de kameraad vertellen. Ik met jou praat. Ik ga naar mijn zuster. Die is jarig. Ik heb een krant gekocht met de foto van het kindje erin. Er is ze er erg opgesteld. Ze verzamelt alles over ons koningshuis. Ik kon nog net een krant van hier gisteren kopen. Beneden bij de kiosk. Ik, ik, ik wilde wisselen bij kiosk. Ik Meisjes wisselen. Meestjes zeggen nee, nee, nee. Heel hard nee. Ik vraag alleen maar gulden uh, alsjeblieft. Maar zij zeggen heel hard nee. Dit is al het vierde zoontje van Pieter en Margriet. Nou heeft onze koningin al elf kleinkinderen. Ik ben blij dat het allemaal zo goed gegaan is met Margriet. Kijk, kijk hier. Hier is een foto van het kindje. Floris. Zeker naar die televisieserie vernoemd. Ah, uh, jouw kindje? Nee, natuurlijk niet. Van prinses Margriet. Kindje gekregen. Gekregen uh, wie? Prinses Margriet. Die heeft een kindje gekregen. En nou staat het in alle kranten. Mijn zuster verzamelt alles van het oranjehuis. Uh, ik, ik niets begrijp. Een kindje. Nog één keer dan. Ja. Dit is het kindje van onze prinses. En dat is weer een dochter van... Uh, de... van, uh, van, van koning. Ja. Ja, zo ongeveer. Ja. Elf kleinkinderen. Tien prinsen en één prinses. Ik moet niet hard werken. Geen korvebe en de SM. Nee, natuurlijk niet. Hoeft ook niet. Ze zijn allemaal prinsen, en nog veel te klein om te werken. Ja, nooit gele helm op. Ik wel sjouwen. Ja, maar dat is toch logisch. Jij bent geen prins. Ja, geen prins. Nee. nee, ik niet prins zijn, nee. Ik werk, denk, later mooie vrouw trouwen. Nee. En wandelen op zondag, niet werk, alles mooi. Jij naar de uh, film. Ja, met mij naar de cineacrofilm. Ik met jou naar de film? Ik moet naar Amersfoort. Kijk, hier heb ik mijn kaartje. Amersfoort. Mijn zuster is jarig. Waarom komt hij daar nou bij? Ik vraag... Niet vragen, ook niet mee. Ik alles betalen, mooie film bij samen. Nee hoor, dat kan helemaal niet. Mijn zuster zit met een taart te wachten, heeft ze zelf gebakken taart, Wat is het daar? Om te eten. Mm, hap, hap, hap. Ja, ja, lekker. Ja, wij, wij, wij ook eten gaan. Ja. Goed, prima, ja. ja. Jij vindt dus normaal, Ja, Samen eten, ja. Ook veel ook meer. Ja. Mijn zuster heeft die taart gebakken. Speciaal voor het verjaarsfeest. E, eerst naar uh, film, ja. En, en dan uh, eten. Goed. Snap het nou? Jij ja, zegt hap, hap, hap. Dat is eten. Nee, eten. natuurlijk niet. Man, ik heb een kaartje voor Amersfoort. Pak ik er niet over met een wild vreemde Niet? Wonen. Niet mee. Nee, natuurlijk niet. Kaartje Abelsvoort. Kijk, kaartje. Ja, kaartje, ja. Lekker eten en uh, lekker film. Zeggen Hollandse mensen altijd lekker. Lekker, alles lekker. Nee, dus... ik moet weg. Naar perron 3A. Ik moet nou weg, anders ben ik te laat. Ik draag in jouw tas. Nee, dat hoeft niet. Ik, ik, ik jou brengen naar trainen. Ah, de vrouw, praten met mij. Ik jou breng je. Ja. Nou, goed dan. Ik hier uh, zit een hele middag. Wachten op uh, kameraden. Proberen te praten met meisjes. Ook vrouwen. Lief vrouwen. Niet roere vrouwen kosten geld en niet die geld hebben voor roere vrouwen. Van hoe durf je? Ja, zie je wel. Jullie zijn toch anders. Amsterdam, jij? Nee. nee, bergen. Bergen. Bergen in Noord-Holland. Ja, ja, ja, wij ook bergen. Vele bergen in Turkije, Ararat is onze bergen. Wij eh, vroeger berg van Armenië, nu Ararat van ons, ja. Nee, ik bedoel het plaatsje bergen. Daar woon ik. En ik zeg altijd, gastarbeiders zijn ook mensen. Ik heb er wel begrip voor. Nou, en daarom praat ik met jou. Jij, eh, heel lieve vrouw. Nee, nee, niks ervan. Ik moet naar mijn zusje. Ik moet naar mijn zuster. Die probeert mij een beetje over te halen. Dan ben ik wel in de gaten. Ik, ik meega met jou? Nee, natuurlijk niet. Jij hebt geen kaartje. Ik betaal aan de conducteur en zeg later gekomen. Hè? <lacht> in, in trein springen, ja. In, geen tijd voor een kaartje koop. En wat wil je dan? Ik, ik meega naar jouw kindje van zuster. Mijn zuster ziet me aankomen met een gastarbeider. Ja, mooi kostuum, mooi, mooi, snorig. Nou, mooi. Laten mooi. we dat nou maar niet doen. Misschien een andere keer. Hier staat de trein. Bedankt voor het dragen. Ik... niet een meegaan. Nee, een andere keer, zei ik toch? Ja, ja, ja, ik, ik begrijp, ja. Nou, veel plezier dan maar vanmiddag met je kameraden. Uh, jij adres geeft, ja, ik kom. Ja, andere keer. Andere keer. I ik weet jouw adres, ik kom. Ik maak muziek, dansen, wij samen. Tot ziens hoor. Nou moet ik doorlopen, anders krijg ik niet eens meer een plaatsje. Op zondag is dat net zo druk. Uh, adres geven, alstublieft. Nee, de volgende keer. Ja, u hoorde Paul van der Lek, Olaf Wijnand, Gerry Mantel en Hans Karsenbarg... in de eerste twee delen van vier episoden op het station van de Vara uit 1977. Hierbij woord van de VPRO op Radio 1. Het is uh, nou, tien over half vijf en we gaan zo meteen de gast voor uh, tussen zes en zeven even lekker wakker bellen. Maar in de tussentijd gaan we verder met het derde deel van deze vier episoden op het station. Derde episode. Knipoog van geluk. Hollands geld gaan. Wil je het er van honderd of ook kleine? Nou, doe er maar wat briefjes van 25 bij. Munten nemen we niet. Waarom niet? Is toch ook geld? Nee, deze munten niet. We raken ze niet meer kwijt. Hm, daar heb ik toch geen boodschap aan? Het is Zuid-Amerikaans geld. Wat komt er dan mee? U kan het in het potje doen. Welk potje? Dat daar hangt. En verder? Niks verder. Dat potje is voor een goed doel. Dan spuit u mee voor een blinde geleidehond. Want moet ik in godsnaam met een blinde geleidehond? Moet je je bunten kwijt? Ik neem ze wel hoor. Oh ja, tuurlijk wel. Alsjeblieft. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7 en 4 biljetten van 5 minuten. Zo, nou, dat is niet niks. Ze willen hier niet eens munten wisselen. Kom hier even, hier zitten we rustig. Nou, is mijn geld even weg, weg. Zo is dat, neem maar rustig de tijd voor. Niks, geen tijd. want de trein naar Zandam halen? Nou, die gaan om de 5 minuten. Nou, nog? Het is al bij elf. Oh, dat blijft maar doorgaan. Om de havenklap gaan de treinen naar Zandam. Daar komen we even mee. Ja, even dan. Hier, de munten. Oh ja, de munten. Ze hebben kijken. Ja, ik zie het al. In het zeeman. Geld komt overal vandaan. Ik heb hem met de hand beschilderd. Servies in mijn koffer zitten. Hier, in deze. Oh. Het is voor mijn moeder. Komt uit Japan. Ik heb het zelf zien maken. Kost een hoop maar Ja, een moederhart en gouden hart. Yeah. Twee jaar is deze boy weg geweest. Twee jaar. En nu gaat hij terug naar huis. Chippie, lekker hoor. Hm. Morgen rustig in de kroeg zitten. Eerst koffie drinken met een taartje erbij. Een moorkop bij mijn moeder. En dan lekker kuirig. Met twee jaar weg geweest. Heel Zuid-Amerika zijn we afgezakt. Drieënhalve maand alle havens van Mexico aangedaan. Japan ook meegepikt. Japan, dat is een land. Ik geef er een knaak voor. Een knaak? Dat is veel meer waard. Bij het wisselkantoor van je hebben nog geen voor. Nou, goed. Goed, knaak dan. Kan mij ook schelen. Geld genoeg. Daar niet van. Maar ik ben een rare in dat soort dingen. Want ook al bulk ik van het geld, ik kan niet tegen onrecht. Hier. Deze Jaap hier in mijn arm. Ja? We lagen voor Vera Cruz, dat is Mexico. Hè? Nou, die kleine jongen bij ons. Hij wou beslist mee. Dat waren een stelletje Fransen. Die gingen dat jong treiteren. Wij waren met z'n tweeën. Dus ik zeg op z'n Frans, niet doen, niet pesten. Ze hielden een tijdje op. Hup, begonnen ze weer. En die kleine zat een beetje te chansen met zo'n meisje daar. Ach, u weet hoe dat gaat. Gaan die Fransen om dat meisje hangen en op die kleine wijze zo van petit, petit. Hij vroeg nog, wat is dat? Ik zeg, laat ze maar wijzen. Niet reageren, hij, Niet doen, jong ze bleven maar aanhouden. Nou, plotseling werd Heintje kwaad en die begon te rammen. Fout. Tegen zes Fransen verlies je het. Dus, ik spring daartussen. Wat denk je? Ja? Messen. Ja, ja, messen. Je nou, heb ik daar een speciale trap voor? Oh. Ik trap dus die eerste zijn mes uit zijn klauw. Maar die tweede wou ondertussen in mijn rug gaan hakken. Dus die trap ik ook nog even gauw. Maar die derde, die stak raak. Het bloed spoot eruit. Dus dat werd geen vrolijk avondje. Voor Heintjes is het ook niks geworden met dat meisje. Ja, ik neem maar een willekeurig voorbeeld van onrecht. Dat bedoel ik nou. Die Griet die zegt, wij nemen geen munten. Maar het is overal wettig betaalmiddel. Hier in Knaak. Zeg, is jij eens gezellig met mijn me meeging? Lekker bij me uitrusten, zeeman. Lekker uitrusten? Ja, ik heb een hotel. Een appartement, als het ware. Met hele chique kamers. Heel chique. Ha, en toevallig heeft mijn zus vandaag de vrije avond. Als die jou ziet met jouw voorkomen. Nou, dan weet ik wel hoe laat of het is. Ze valt beslist op jouw type. Zou je denken? Oh, ik weet het wel zeker. Zef, hoe ziet ze er dan uit? Hey, vertel eens hoor. Nou, uh, ze heeft van dat uh, lange zwarte haar. Ja? los hè? Uh -huh. Ja, ze draagt het altijd los. En dan. Uh, nou, een mooi, knap voorkomen. Ja? Catharina Valente zal ik maar zeggen. En dan. Uh, volle partij in broek. bloed. Nou, ja, en, en verder? Een goed benenstel, mag ik wel zeggen. Uh, hoe oud? Nou, momenteel dus, uh, 28, ja. In Japan, hè? We lagen in Yokohama. Hmm? Zeg ik tegen mijn maten, nou gaan wij eens gezellig stappen. Kijk, als je een Nederlander bent, zit je goed. Jenke niet. Maar die Jappen, die kennen Artschink Schenk nog en Anton Geesink. Dit er ook wel naam. En uh, vroeger schijnen er Nederlanders aan het werk geweest te zijn. Zeg, Zeeman, die, uh, die zuster van... Ja, wacht nog even, wacht nog even, even. Ik wou net vertellen over dat stappen. Ik kom daar terecht bij een meisje van een jaar of 18. Spreekt Pico Bello Engels. Ik natuurlijk terug in het Engels. Die wou mij in het bad hebben. En maar vertroetelen. Ja, ze maken je nagels schoon. Alles maken ze schoon. Hele show. Zeg, heb jij niks te koop, jij? Geen, eh, uh, geen spul. Eh, uh, hash of uh, andere rotzooi? Ja, onder ons, hè. Jij kent mij niet en ik ken jou niet. Maar, eh, uh, kon zijn, hè. Ik heb een open relatie, begrijp je. Ik zit hier vaak. We maken een goede prijs. Heb je wat? Nee, ik begin er niet aan, aan die troep. In Perzië wordt je kop afgehakt als je een checkdoosje vol hebt. Nee, in geen honderd jaar begint deze zeeman aan die troep. Dat, uh, dat servies, is dat wat voor Ik Ik bedoel goede prijzen. Mag ik het eens zien? Dat servies? Dat is voor mijn moeder, man. Helemaal niks anders. Mooi spul uit het buitenland. Ik verkoop niks. Ga je toch zeker mijn koffer niet open zitten maken? Nou, dan weet ik het goed gemaakt. Gaan we thuis uitpakken. Je gaat gezellig met hem me mee. De tref op mijn wagen staat paul achter het station. Nee, nee, daar begin ik niet aan. Ik heb al een kaartje Zandam. Ik uh, zou... Naar, naar Zendam nou, Zendam rij ik je aan... later regelrecht door naar Zandam, een kleine moeite. Ach! Kijk, je hebt ook gasten die je rondhouden en het op iemands geld voorzien hebben. Van die gasten die je willen leegkloppen. Mij gaat het alleen om de gezelligheid. De ene dienst is de andere waard, niet waar? Nou, denk maar niet dat ik me laat leegkloppen. Daar ben ik altijd nog zelf bij. Zo is dat, gelijk heb je. Weet je wat? We lopen vast naar de wagen. Ik was in Mexico. Nog geen twee maanden geleden. Wat denk je dat er gebeurt? Je krijgt ook lekker te eten bij me. Dat brengen we natuurlijk wel weer voor een rekening. Want we kunnen niet allemaal van de wind leven, dat is waar. Ik ga naar een dierentuin. Dat doe ik nog altijd hè, als ik ergens ben. Staat daar een meisje van een jaar of 17 met ijs, nootjes, van alles? Ik koop wat. Ik maak een praatje. En zij lachen. Ik geef een knipoog van geluk, hè. Nou, zat meteen goed. Huh. Ik praat het met haar op mijn manier. Wat denk je? Nou, ze nodigt me uit. Of ik met haar mee naar huis wil gaan. Nou, kijk, je bent erop voorbereid dat je getild wordt. Maar niks, hoor. Kwam ik me daar in een armoe terecht. Huh? Een armoe. Nee, geen idee van. Vader werkeloos. En een gezin met wel twaalf kinderen, grootouders in dat huis, de complete familie. Maar waar ik nou heen wil, huh? zoals die mensen met elkaar omgaan, daar kunnen wij nog een puntje aan zuigen. Zo verdomd aardig als die mensen in hun armoede met elkaar omgaan. Die moeder, die was meteen voor mij in de keuken verdwenen. Huh? En dat meisje, die nam mij een stukje mee het wandelen. Hij had een gouden hangertje bij me met een teken erop. Want ik ben een vis, zodoende. Dus ik denk, ik geef haar dat hangertje. Zo blij als een kind was ze ermee. Dan komen we terug. Hele maaltijd staat er voor me klaar. Hey. Ik aan tafel. En wat denk je? Nou? De hele ploeg gaat naar me zitten kijken. Terwijl ik daar aan het happen ben. Ik heb onder het bord twee biljetten van 10 dollar gelegd. Want ik geneerde me dood. Kijk maar voorstellen. Nou, en op. Kijk, hier staat mijn wagen. Stap in, een Zeeman. Zo. So. Ja. Ja. Ja. En uh, dat meisje, hè? Ik ben daar drie dagen gebleven. Ik denk, is dat mooi of niet? Zoals die meid me verwende. Ik was nou net de een of andere geluksvogel. Zo arm als ze het hadden, zo rijk waren ze met hun gastvrijheid. Zo. So. En dan gaan we gezellig naar mijn ja, ik moet er natuurlijk wel wat voor rekenen, dat begrijp je, voor niks gaat u zon. Hé, hey, wacht eens even, vader. Stop die kaart, huh? stoppen zeg ik. Ja, je ge gezellig op met me mee, dat hadden we toch afgesproken? Nee, niks ervan. Ik heb het nou eens in de smiezen, nou. jij bent de bakoen uit. Hier moeten we wat voor rekenen, daar moeten we wat voor rekenen. Ik moet naar Zandam ja. verdomme. Stoppen of ik ram je hele kop ja, ja, in de puinkoeier. Ja, ja, ja, ik stop al, ik stop al. Hello. Ik heb jou in de smiezen. Mooi dat het niet doorgaat. De groet aan je zuster. Luister. U heeft geluisterd naar het derde hoorspel uit vier episoden op het station. Met Huib, Orizant, Gerry Mantel en Hans Karsenberg. En als u wilt weten wat we zoal doen gedurende de nachtelijke uren... hier op Radio 1 bij VPRO's Woord... dan kunt u zich via onze openbare Facebookpagina opgeven voor de nieuwsbrief. Ga naar facebook.com slash woord.nl. En op diezelfde site ziet u ook de link om onze jongens van deze nacht... Team 10, dat nu naar Hilversum fietst te sponsoren. Zij fietsen nu dus deze nacht om sponsors binnen te halen dan wel donaties. Maar straks van 1 tot en met 8 september gaat het echt van start in de Tour for Life. Alle opbrengsten daarvan gaan naar artsen zonder grenzen. Dat vierde en laatste deel uit uh, die hoorspelserie, dat gaan we net even niet meer redden, want het is uh, bijna 9 minuten voor 5, dus we gaan het eventjes anders oplossen. En ik zou bijna willen zeggen een toppertje uit de Nederlandse popgeschiedenis volgens René Visser, onze technicus van vannacht. Ik kon het echt niet laten liggen bij het Nederlands Archief voor Beeld en Geluid. Het is een lied afkomstig van de LP. Tina Trucker, Lady Trucker is mijn naam. Ja, wat wil je nog meer in deze nacht waarin wij onderweg zijn? Het nummer is getiteld, kilometers lang. MUZIEK <tied> Lange. Dat gaat vooral ook nog een tijdje door, hoor. Tina Trucker, Lady Trucker is mijn naam. Zo is de LP uh, getiteld. Hier op Radio 1 bij VPRO's Woord. Het kan allemaal, hoor. Ja, We hebben nog heel even tijd voor een rubriek getiteld Evenweg. En die rubriek werd uitgezonden in het programma... Radio Nieuwsdienst van de VPRO. Tussen 1983 en 1984. Het woord is aan Corgales. Het is op het ogenblik bijna negen minuten voor acht... Even weg, dat is een nieuwe rubriek op de VPRO-radio. Even weg, aanbevelingen voor het komende weekend. Een serie korte en zonderlinge tochten. Het motto, het gaat niet zozeer om het reizen, dan wel om het vertrekken. Wie van ons heeft immers niet een of ander verdriet te verwerken... of een juk van zich af te schudden? Dit is een uitspraak van Georges Sang in 1855. Vandaag hoort u Valkenburg. Door Jan Jansen van Galen. Valkenburg. De naam heeft de geur van patat en een walm uit blikjes bier, van brood of anderszins dronken jongelui die joelend de boel op stelten zetten... tot ergernis van de bejaarde gasten der pensions... van orgieën en excessen op verregende, zompige campings... van jukebox, inhaken, polonaise en potjes met vet. Zo is het er thans, in de zomer. Hoogseizoen. Maar als wij er op de vroege voorjaarszondagmorgen binnenkuijeren, heerst er nog de aangename rust van een deftig stadje in de Belgische Uitdennen. Een kleine allee omzoomd met knotwil gevoerd naar het kleine centrum... waar veel verweerd gesteente op eeuwenoudheid duidt. En de kleine rivier zich snel spoelend onder lage bruggen rept. Terwijl boven alles de ruïne zichtbaar is... met op de verbrokkelde kantelen een roofriddervlag... die het romantisch jongenshart vlugger deed kloppen. Wel is Valkenburg al opgetuigd voor het seizoen dat komen gaat. De terrassen staan in volle sterkte aangetreden... wat bij gebrek aan publiek een indruk van grote leegte geeft. De winkeliers halen reizen, luiken voor de etalages weg en openen hun zaak. En uit onbeholpen gefiltsstifte affiches in de vensters der cafés... is op te maken dat er nu al elke avond Belgische Tiroler muziek te horen valt. Jubel, troebel, heiterkeit. We gaan op zondagochtendwandeling. Bij het Sprookjesbos roept de uitbater ons toe... dat hij nog even het dak erop moet zetten. Over een half uur kunnen we terecht. In het Sint-Jansbos is het erg stil... Ons geheig is buitengewoon hoorbaar. De stadsmens uit het westen is tegen de steile luspaden op... al gauw buiten adem. En vol idyllische bewondering voor het tapijt van witte bloemetjes... die we maar voor bos aan de houden. In het dal ligt het vervallen kasteel. De boompjes in de oprijlaan worden met ijzeren pinnen overeind gehouden. Hoe lang is het geleden dat we Amsterdam verlieten? En nu al staan we, beschenen door een prettig zonnetje... het geklouter van eekhoorns te bezien. Terug in Valkenburg... Blijkt de zondagse bedrijvigheid op gang gekomen? Solide echtparen met puistige kinderen in fantasiesportkleding. Fantasie, want ze doen vanochtend aan geen sport. Stappen voort met lome tred en kunnen op het grendelplein soms nauwelijks het logge lijf redden. als weer een clubje liefhebbers van de wielersport de Kouwberg genomen heeft. en nu met duizelingwekkende vaart die 12% helling terug omlaag geest, pal het toeristenoord in. We zetten ons op een klein terras naast de Grendelpoort. In het nisje dat erboven is, staat omwoekerd door wilderig klimop... een stenen monnik die een kind op de hand draagt. Vanuit het café klinken zacht de inkspots. Into each life some rain must fall, but too much is falling in mine. De dagjesmensen maken halt voor de souvenirwinkel aan de overzijde... en wijzen elkaar gniffelend op de wandbordjes met rijmende toespelingen... op drankgebruik en overspel. En op de grappige aanzichtkaarten. Een ontklede dame die aan de fotograaf vraagt is dit echt nodig voor een pasfoto. Maar je kunt ook een reliefprint krijgen van de ruïne. Met als onderschrift... hier heb ik aan jou gedacht. En dit als herinnering meegebracht. U hoorde even weg door John Jansen van Galen. Ja, dat wou ik net zeggen. U hoorde even weg met John Jansen van Galen. Maar dat was Cor Galen. Wat een onnavolgbaar stemgeluid. Geweldig. Eh... Um, u luistert op Radio 1 naar het VPRO-programma Woord. En zo meteen na een kort journaal gaan we verder met Woord. Tot zeven uur doen we dat. In het laatste uur hopen we dan dat onze vijf wielrenners van Team 10... hier in de studio zijn aangekomen voor een goed gesprek. Zij fietsen in september mee met de vijfde editie van Tour for Life... waarvan de hele opbrengst naar artsen zonder grenzen gaat. Marketing- en communicatiemanager bij Tour for Life Nienke Vinia. Die hebben we net wakker gebeld. En uh, nou ja, volgens mij klonk ze redelijk fris. Ik kijk even naar de regisseur, Tom. Ja, die knikt heftig. En zij werpt dan in deze vroege ochtend licht op de organisatie. De doelstellingen en de onvergetelijke ervaringen die iedereen daaraan overhoudt. Wilt u iets weten over onze uitzending van vannacht? Kijk op Facebook. Dat is facebook.com slash woord.nl. Blijf erbij. We zijn er weer in het volgende uur.